Hey jongens, ja. hebben jullie het al gehoord? Nee, bij André van Duin. daar 35 koeien in zijn tuin. Koeien in zijn tuin? Wat een zoetje. Zeg. Ja, ik heb altijd wat. Mijn hele tuin ligt plat. Mijn gras is naar zijn moer. Ik ben in mijn En Waarom wat maken ze? Toch een lawaai. Mijn hele tuin is één groen, koeien ja, oh my, jongen, wat een grote koeienvlaai. Zo, hoe lucht Ik renge loeien en me graag vergnoeien. Op mijn tuin ligt volledig ik puin. Uh, Duizenden gulden uh, dat we op de knallen. gaan wezen, Waarom heb ik een beetje water als cultuur? Ja, ja. Zit ik s'avonds niks vermoedend voor de buis. de buis. Vrij avond niks te doen, dus lekker thuis. Lekker niemand kon me rust verknoeien toen ik plotseling hoorde loeien, staat er vijf. 35 koeien op muis. huis En zo kunnen hou je echt niet in bedwang Al ben ik van huis uit helemaal niet bang Maar in plaats van al die koeien die alleen maar kunnen loeien Heb ik liever nog dat paard weer in de gang 35 koeien Oh, die krekken loeien En mijn gras vergnoeien Maar gebeuren waar of niet? Maar, die, oh. En dat je plots ging in je thuis om kunnen zien Waar eerst nog liefjes bloeien Staan nu 35 koeien zeg maar dag tegen je krokus en margriet. Oh. Ik hou van dieren dat is algemeen bekend. Dat is bekend Maar dat vergeet je heus op slag op dat moment. dat moment Ze hebben alles opgevreten en de boel ondergescheten Maar die boer zei achteraan de koeien, hoor die kringen loeien en met gras vergnoeien, heel met tuin ligt volledig in puin. Oh God, maar dan kijk die koeien nou, dat is toch niet te geloven wat ze oh, allemaal oh, oh, oh. neergooien? Laat toch alles maar!